Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Kamranula. Goedemorgen, het is woensdag 22 juni en dit wordt de dag dat... de Tweede Kamer zich buigt over een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Tennistoernooi Wimbledon aan de derde dag begint. En dit wordt de dag dat de Italiaanse Senaat zich buigt... over de plannen van premier Berlusconi. Het is bijna drie minuten over vier. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u hoe en waarom damherten in de buurt van Amsterdam gevaar lopen. Waar u moet zijn om het beste bakje koffie ter wereld te drinken. En u hoort waarom diëtisten vandaag de straat omgaat. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. En daar word je vandaag niet bepaald vrolijk van. Zo pakt de telegraaf groot uit met de superbacterie in Rotterdam... die al zeker 21 doden op haar geweten heeft. De slachtoffers zijn allemaal in het Maastadziekenhuis overleden... nadat zij besmet raakten met de zogenoemde Klebsiella bacterie. Levensgevaarlijk, want het is een gemuteerd micro-organisme... dat ongevoelig is geworden van antibiotica. De arts van het ziekenhuis zegt in de Telegraaf dat ze ervan uitgaan dat de besmetting is ontstaan op de intensive care afdeling. De RVM heeft nu een speciale commissie ingesteld die onderzoek doet naar deze geruchtmakende zaak. Ja, en spits laatst we vanochtend het verhaal van een schattig echtpaar uit India dat een mooi huis kocht en op koude. Officieel runden ze een café en een pizzeria, maar nu zitten ze opeens in de cel. Hun restaurants waren namelijk een dekmantel voor een illegale bank. De Indiërs kregen geld van en lenen geld aan terroristen, drugshandelaren en andere witwassers. Bij huiszoekingen is 1,6 miljoen euro cash aangetroffen. Cameron, zit jij wel eens op de achterbank van de auto? Uh, nee, want ik heb geen chauffeur. Nou, dat moet je vooral zo houden, want op de achterbank ben je je leven helemaal niet zeker. In het ADF staan de resultaten van een ANWB-onderzoek. En hieruit blijkt dat de passagiers op de achterbank bij een botsing een veel groter risico lopen op een whiplash of hoofdletsel dan de mensen die voorin zitten. Dit komt doordat de gordels achterin vaak veel simpeler zijn... waardoor je heen en weer klapt met je hoofd. En tot overmaat van ramp zijn de hoofdsteunen achterin vaak niet hoog genoeg... en staan ze te ver van het hoofd af. Goed opletten dus voortaan. Als je toch zomaar bij iemand achterin moet stappen. Dat is niet al te best nieuws. Maar gelukkig heb ik wat beter nieuws, zelfs goed nieuws. Nederlanders met een zachte G, dus de Brabanders en Limburgers onder ons... zijn de ongekroonde winnaars als het aankomt op donorregistratie. Deze inwoners zijn van alle Nederlanders het meest bereid hun organen af te staan. Dat meldt het Nederlands Dagblad vandaag... omdat de minister alweer een campagne in het leven heeft geroepen... om zoveel mogelijk donors te gaan werven. Hoeveel Nederlanders denk je dat er nu in uh, totaal zijn... die bereid zijn hun nieren, longen of hart af te staan, uh, Bastian? Uh, ongeveer een derde. Ongeveer een derde? Dat is ongeveer 5,5 uh, miljoen bedoel je? Dat uh, is helemaal goed. 5,5 miljoen Nederlanders die staan uh, geregistreerd. Maar het kan ook kloppen, want dit waren de ochtendklanten. En Bakker en ik hebben ze allebei al keurig voor die doorgenomen. Zo zijn we. Het is elke dag wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse... de dag van de vrolijkheid en de dag van de dialoog. En vandaag is het ook een dag, namelijk de dag van de valorisatie. Steve Leuwik is de organisator van die dag. Goedemorgen, meneer Leuwik. Goedemorgen. Eh... Um, ja, laten we maar bij het begin beginnen. Wat betekent dat, valorisatie? Uh, ja, valorisatie uh, betekent eigenlijk uh, om het uh, ja, in een wat dure termen te zeggen... het uh, tot maatschappelijke en economische waarde brengen van wetenschappelijke of technologische kennis. Uh, maar als we het eigenlijk wat, uh, wat simpeler zeggen, is het eigenlijk het uh, vermogen om kennis uh, beschikbaar verschrik te maken... Uh, in nieuwe producten, processen of diensten. Uh, dus eigenlijk, ja, hoe kunnen we uh, uit wetenschappelijke kennis uh, uh, meer munt slaan? Hè? Dus uh, de, het ook het dus het economische aspect... Uh, als het de maatschappelijke aspect uh, uh, zit daarin uh, in, uh, omsloten. Dus hoe uh, zorgt je ervoor dat we dat, uh, uh, die, die twee beide aspecten... uit uh, wetenschappelijke kennis uh, beter kunnen benutten? Dus bijvoorbeeld, een universiteit vindt iets uit... en waar kunnen we dat ja. dan inzetten? Moet ik het echt zo zien? Uh, ja, nou, kijk, uh, ik kan een aantal voorbeelden geven. Uh, als het gaat om economische uh, valorisatie, dan hebben we het inderdaad over nieuwe bedrijfgeheid, onder andere. Die kan ontstaan vanuit uh, wetenschappelijke uh, vindingen. Ja. Uh, het kan gaan om uh, uh, licensering van inderdaad bepaalde, bepaalde uitvindingen als, uh, als mede. En wat eigenlijk het vaakst voorkomt binnen, uh, binnen uh, het valorisatiedomein is het uh, contractonderzoek en contactonderwijs dat uh, dan in opdracht van derden gedaan wordt. Uh, maar aan de andere kant uh, van de medaille, is dat? Wat in, in de maatschappelijke kant uh, gaat het dan met name om uh, uh, deelname van uh, hoogleraren... aan um, uh, maatschappelijk debat of uh, verschillende adviescommissies... die door um, de regering of de overheid worden, worden ingesteld... Okay, dus om bepaalde het gaat echt... uh, moeilijke aspecten uh, uh, of vraagstukken te behandelen. Ja, dus het gaat echt op, op, over alle mogelijke manieren om die wetenschappelijke vindingen... In de samenleving ergens in te passen? Ja, precies. Ja. Het gaat dan met name inderdaad in al die verschillende aspecten uh, uh, die inderdaad uh, bijdragen aan het, uh, het meer nut toebrengen uh, aan de maatschappij uh, van, uh, van de dus wetenschappelijke kennis. Ja, normaal gesproken op een dag van de secretaresse bijvoorbeeld, dan gaan we allemaal naar de bloemenwinkel en kopen we daar een bosje. Um, wat moeten we doen met uh, de tak van de valorisatie? Nou, ik denk dat het belangrijk is, is om uh, goed uh, naar elkaar te luisteren uh, en elkaar uh, um, ja, uh, te begrijpen in, in, de, in de rol die iedereen eigenlijk in dit proces uh, speelt. Het is een, een uh, proces waarbij uh, zowel het bedrijfsleven uh, als de wetenschap uh, een bepaalde rol zouden moeten, uh, op zich moeten nemen. En het is duidelijk uh, dat iedereen daarin uh, transparant is... Uh, en wat ze van elkaar verwachten. En, uh, en ook duidelijk uitspreken welke verantwoordelijkheid ze, ze willen en kunnen nemen... Uh, uh, als het gaat om uh, het proces van valorisatie. En uh, als we dan even iets, uh, iets verder gaan om uh, um, ja, uh, innovatie te stimuleren. Vandaag wordt er een bijzondere bijeenkomst georganiseerd... in het kader van die dag van de valorisatie... waar ook uh, staatssecretaris zelf zal spreken. Ja. Hoe vindt u eigenlijk dat het kabinet het doet als het gaat om innovatie? Uh, ja, het is, het is natuurlijk een, een, een tweeledig proces. We uh, hebben uh, het uh, topsectorbeleid dat, uh, dat nu uh, eigenlijk uh, volop aan de, de aandacht staat. En eigenlijk, uh, ja, eigenlijk nu een beetje in de achtergrond uh, is geraakt, maar wat uh, een aantal uh, ja, maanden geleden wat meer in de voorkomt trad eigenlijk... Jan-Peter Balken en had een innovatieplatform, dat heeft dit kabinet niet. Kunnen we dan stellen ja. dat dit kabinet het niet goed doet als het gaat om innovatie? Uh, nee hoor, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het... Uh, ik, ik denk dat ze juist heel uh, goede stappen vooruit uh, zetten. In ieder geval concreet en, uh, en snel handelen. Als je ziet uh, de, de, hoe lang het heeft geduurd... Uh, uh, voordat we eigenlijk echt het resultaat zouden zagen van het innovatieplatform, en, en nu de snelheid waarmee de topsectoren gevormd zijn en daarin uh, ja, nieuwe plannen uh, op tafel zijn gekomen. Dan uh, denk ik dat er een heel goede stappen zijn, hmm. zijn, zijn gemaakt. Ja, nou, dat is dan helemaal duidelijk. Het is vandaag dus de dag van de valorisatie. In het Amsterdamse debatcentrum Felix Meritis vindt een speciale bijeenkomst plaats. Dankjewel, organisator Steve Leubik. Het is tien minuten over vier en u luistert naar Niel Wakker Nederland op Radio 1. Straks gaan we het hebben over Silvio Berlusconi. Zijn populariteit is tanende. En we kunnen natuurlijk niemand anders erover bellen dan Martin Schimek, die een boek over hem schreef. Dat allemaal straks. Maar eerst muziek, ook uit Italië. Andrea Bocelli in un nuovo giorno. Sto cercando il modo di raccontare. Prendere o lasciare cosa non lo so. È solo un'alchimia, o forse una bugia? Quello che mi hai detto è andato via. No, non ti nascondere, no, solo rischiando tu vibrai, e, chiediti perché sento la tua voce che cresce in me e mi fa capire. per me ho trovato il modo di cancellare i dubbi e le paure, ora se sì lo so, tu mi salverai, mi dannerai dalle mie incertezze linee. Nascondere. No, solo rischiando tu vibrai, chiediti perché sento la tua voce che cresce ZANG Journal vrijft dat een nieuwe dag, want een nieuwe dag is ook aangebroken van Andrea Boccelli. En van hem weten we zeker dat hij Sylvie Bordesconi niet ziet zitten. Maar hoe zat het met het parlement? Het was een, een zware dag gisteren voor Sylvie Bordesconi. Voor de 44ste keer in ruim drie jaar tijd stond zijn vertrouwen ter discussie in het parlement. Uiteindelijk stemde een, een ruime meerderheid voor, waardoor de premier vertrouwen behoudt. Daarmee is nog geen zekerheid of Berlusconi zijn plannen ook daadwerkelijk kan bewerkstelligen. Vandaag moet hij ervoor zorgen dat ook de Senaat voor zijn beleid stemt. We spreken erover met de man die een heel boek over Silvio Berlusconi schreef, Martin Schimek. Meneer Schimek, goedemorgen. Goedemorgen, ik, uh, ik zit op dit moment bij Anne Brambergen, de vrouw met wie ik uh, het boek over Berlusconi heb geschreven... en met welke ik ook doorga in de tweede deel, zoals jullie weten... Ja. En nu nou zit heet, niet alleen met haar, maar nu uh, zit het uh, met de genitale. Binaar of verliezer. Nou, op dit moment lijkt dat dat het verliezer gaat heten. Maria, uh, gisteren was weer uh, inderdaad. Had uh, hij een Raume-merderheid in het parlement. En vandaag in de Senaat. Zou me niks verbazen als die die ook krijgt. Want ja. Uh, crisis slaat de klok in Europa. Hè? En op het moment dat. Er verkiezingen zijn in Milaan of in Napels, ja, dan wint uh, links of in ieder geval iets wat voor doorgaat. Want links bestaat eigenlijk niet meer, dat weten jullie ook net zo goed als ik. Zeker. Iedereen, iedereen is tegenwoordig rechts, nee, iedereen is Terecht. toch rijk genoeg en iedereen wil vooral rijk blijven. Fantastisch. Niemand heeft honger, tenminste uh, hier bij ons in Europa. Maar als de crisis komt, uh, dan kan wel zogenaamde Links winnen, maar dan. Uh, dat is in Milaan gebeurd en dat is in Napels gebeurd... maar dan moeten ze ook kunnen regeren. Ja. En in Napels ligt uh, foulness. nog veel meer foulness op straat dan voor de verkiezingen. Terwijl de magistris van de partij van openbare aanklagers... want in Italië, die zomer merkwaardig geland... dat hier openbare aanklagers, ex-openbare aanklagers... eigen partij hebben. Dat heet Italia dei Valori. Nou ja, die heeft beloofd binnen vijf dagen... Wordt Napels, Napels schoon. De vijf Sieme. dagen zijn verstreken en er zit uh, Napels is vol van van faulness. Faal, ik, ik maar meneer ook... Siemeck, hoe kan het nou dat Berlusconi... Uh, dat het parlement zo in de meerderheid voorstemt? Want hij is toch vorige week flink afgestraft... tijdens de verkiezingen. Dus ja, de, ja, ja, de mensen precies. zijn maar tegen, dat het parlement zijn, dus, is voor. Dat probeer ik uit te leggen. Dat zijn ja. twee verschillende dingen. Dus okay. het publiek is uh, ontevreden. Is ontevreden vooral vanwege crisis. Niet zozeer vanwege Berlusconi. Uh, zij hebben gehoopt dat die Berlusconi... een mirakel zou doen. Nou, mirakels uh, bestaan, bestaan niet. niet. Dus nee. Die heeft Berlusconi ook niet gedaan... En uh, ja, dan is het publiek ook nog een beetje ontstemd, omdat in plaats van mirakels te doen, schijnt hij ook s'nachts uh, dingen te doen die oh, je ja, op zijn leeftijd niet moet doen. Dan moet hij rusten. Dat speelt toch? Uh, goed, hij uh, heeft dus de kiezer. Kiezer wenst zich van hem af. Maar dan probeert dus degene die de, uh, die de verkiezingen heeft gewonnen. En dat, is, dat waren administratieve verkiezingen. Dat ging om burgemeesters van Milaan. Burgemeesters van, van, van, van Napels. Nou ja. Uh, die de magistris heeft gewonnen. Maar hij krijgt niks voor elkaar. En dat is het probleem van Italië. Mm -hmm. Als dat op aankomt, is het heel moeilijk iets voor elkaar te krijgen. En dat zullen we uh, steeds meer zien. Kijk, wij eigenlijk in West-Europa hebben. Twee mogelijkheden. Wij kunnen of gaan bombarderen, dat hebben we in Libië gedaan. Italië of wij bombarderen. kunnen naar Griekenland met vakantie gaan om de Grieken te redden en ook onze portemonnee. Meer kunnen we niet doen. Maar als we straks de geld voor bombardementen zijn al bijna op, hm. straks is ook de geld voor vakantie op. En wat doen we dan? Nou... Nou, dan weten we dat niet natuurlijk. Dat nee. weten we niet in, in Nederland straks. En dat weten we ook niet in Italië. Nee. Dat weten we gewoon ergens. En dan komt de crisis. Is en dan, hem? ja, dan misschien kunnen jullie niet meer bellen als ik in Italië zit. Want dan zeggen jullie jammer, dat is jammer dat hij niet op hoogte Kedijk zit. Want dan uh, konden we dat telefoontje plegen. Maar ja, helemaal naar Italië bellen, daar hebben we geen geld voor. Zo ver gaat dat ook komen, <laughs> jongen. Ja. Zijn de dagen van Berlusconi geteld? Nou, uh, kijk, uh, ik denk het wel. Dat zou nog misschien twee jaar duren tot, uh, tot uh, 2013. Mm -hmm. Maar ik denk uiteindelijk wel. Want de man die zo energiek oogde nog een jaar geleden, is, ziet heel moe oud. En uh, hij is oud. Hij is natuurlijk hij is ook uh, bijna 75 straks. En hij is uh, ja, vooral dat men niet meer van hem houdt. Dat uh, raakt hem enorm. Want kijk, geld heeft hij, hij heeft van alles. Ja. Hij heeft voetbalclub, Maar hij wil ook liefde. Ik had altijd de indruk dat Berlusconi... dat was nogal een deug niet. En die Italianen lekker dat gewoon wel leuk te vinden eigenlijk. Die vonden het mooi dat hij altijd nog net een stapje verder ging... Uh, dan de fouten die hij eerder al gemaakt had... dat hij echt een beetje een cowboy uithing. Ja, is die truc ja, uitgewerkt? dat zeg je goed. En, en, en kijk, deug niet, daar hou je van op het moment dat het feest wordt gevierd. Maar als geld voor de feestje op is, dan wil je geen deug niet. Dan wil je iemand die iets voor elkaar krijgt, maar die bestaat dus niet... In, in, in, in, in, dat is Berlusconi niet, maar dat zijn die anderen ook niet. Dus daarom krijg je meerderheid in het parlement en waarschijnlijk vandaag in de Senaat. Omdat ze hebben niemand anders. Er is niemand anders. Het is meer, niet meer wat het was. Het was vroeger misschien beter. Kijk, wij denken altijd dat, dat het onzin is dat het vroeger beter was. Maar straks komen we misschien, misschien achter dat het echt vroeger jaar geleden, twee jaar geleden, tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Veel beter was het dan niet. En dat wij aan het einde van een cyclus zijn gekomen. Ja. En dan, uh, godzijn dank, zonder oorlog hoop ik dat we weer opnieuw moeten beginnen... als in 1950 na de oorlog. Misschien komt zoiets, misschien komt een crisis... misschien komen we achter dat we allemaal eigenlijk dieven zijn... dat we allemaal iets van die managers hebben... en dat we allemaal gewoon allemaal graaien en Precies. graaien... en dat we eigenlijk de hele dag over niks anders praten dan over geld. En de rest interesseert ons niet. Liefde, wat een onzin, geld. Als je geld hebt, koop je liefde, maak je feestje op aardkoren. of als je geen waterkorre hebt, dan doe je dat gewoon thuis... In je, in je patio of daar op dat eiland, bij KLM-eiland, bij, bij Amsterdam. Daar maak je ook een feestje met wat meisjes, beetje cocaïne. Maar straks is dat op. Hebben we geen geld meer. En dan hebben we ook geen Martin Ross die met hetzelfde enthousiasme zoals ik nou praat over politiek, over boeken vraagt. Wij hebben helemaal niks. Wij gaan weer boeken lezen. Wij gaan als de... Uh, als de stroom uitvalt, gaan we naar jullie, naar jullie gaan we luisteren, met zo'n klein nou, antennetje als in de dat oorlog. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch, en wij gaan hopelijk dan dat nieuwe boek, dat tweede boek over Sylvia Burderskone lezen, wat u nu aan het schrijven bent, dat naar alle waarschijnlijkheid verliezen gaat heten, maar waarschijnlijk wint hij vandaag gewoon wel in de Senaat. Dankjewel Martin Siemek vanuit is. Italië. Doe de groeten aan Sylvia. Doei. ik, zorg u luistert naar Radio 1. 8 minuten voor half 5 Hebt u al antwoord op al uw vragen? En kent u dat gevoel dat u wel een vraag hebt... maar niet weet aan wie u deze moet stellen? Nou, onze verslaggever van der Grift. Die heeft dat wel heel erg vaak. En zij vraagt zich van alles af en gaat voor ons op zoek naar antwoorden. Bijna iedereen in Nederland heeft het wel eens gedaan. Een tong in iemands anders mond gestoken... om vervolgens samen om elkaars tong rondjes te draaien. Eigenlijk een heel gek fenomeen, als ik er zo over nadenk. Daarom vraag ik me af... Waarom tongzoenen mensen? Omdat het lekker is. <laughs> ja, ik weet het niet. Ik hou er niet van. Van jongs af of niet, weet je. Ik ben geen zoener. Helemaal niet meer met tong. Dat is wel een hele goede vraag, ja. Uh, ja, kijk, uh, mensen willen ook variatie, snap je? Je hebt normaal zoenen en ja, tongzoenen is iets extra. Echt close met iemand bent en ja, wel voor een speciale band of zo, zeg maar. Waarom tongzoenen mensen? Uh, omdat het een vorm van affectie is. Ik schrik nogal van je vraag. Het is in één keer heel erg direct. Maar, uh, ja, waarom doe je dat? De Fransen, die hebben het eigenlijk gewoon verzonnen. Dus ja, een moment uh, Eentje doet het. De rest vindt het. Eentje vindt zeg, het is lekker. Het komt uit Frankrijk, zeg jij. Ja, ja, tongzoenen. Die l'amour, ja, die Lamor. Ze willen even laten zien hoe ver we kunnen gaan. Dus ja, moment werd het een, een hype. Het geeft iets meer dan alleen een gewoon kusje, denk ik. En het is denk ik ook, je, ja, je zoent alleen met iemand als je diegene echt leuk vindt. Ik bedoel, het is natuurlijk wel vies als je met iemand zoent die uh, ja, een beetje ranzend eruit ziet. Dus. Ik tongzoen omdat ik van mijn vriend hou en zo laat ik dat aan hem zien. Arom tongzoenen mensen. Ik denk een uiting van verliefdheid. Ik denk dat het uh, prettig is om zo intiem met iemand te zijn. Oh, dat is ineens uh, recht voor zijn raad. Om te voelen dat iemand jou leuk vindt. Waarom tongzoenen mensen? Eh... Uh... Nou, als je iemand leuk vindt, uh, is het een betere manier om je gevoelens te uit in plaats van een kusje te geven. Omdat ze dat fijn vinden, denk ik. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Om elkaar lief te hebben, het je door middel van de tong. En dat is in dit uh, halve rond van de wereld. En in andere delen doen ze het weer op een andere manier. Ik heb geen idee, want ik heb zelf al een hele tijd geen uh, vriendin meer gehad. Uh, het is het begin van seks. Meneer Stralen, u bent uh, hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit uh, in Amsterdam. Ik hoop dat u antwoord heeft op mijn vraag waarom mensen tongzoenen. Ja, De biologen die zijn ervan overtuigd dat tongzoenen feitelijk een gedrag is... wat uh, al eerder bestond, wat bij zoogdieren en vogels al eerder uitgevonden is in de evolutie... maar wat bij de mens een nieuwe betekenis heeft gekregen... En we denken dan dat de voorloper van het gedrag... het voeren is van de jongen. Het opbraken van voer wat je elders verzameld hebt... om het aan de jongen te geven. En dat datzelfde gedrag eigenlijk bij de mens... een nieuwe betekenis gekregen heeft... namelijk bij affectie en uh, seksualiteit. Het is uh, een gedrag wat typisch is voor de mens... Uh, ook in zekere zin bij bonobos, chimpansees, uh, voorkomt. Maar wat we... Ja, bij de mens zien omdat uh, hechting aan een partner en seksualiteit voor de mens een heel belangrijk geworden is. Een bizar, maar toch een heel duidelijk antwoord op mijn vraag. Toch blijf ik dat tongen met elkaar, maar een gek fenomeen vinden. Het komt allemaal van de vogels. Heeft u nu ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons dan weten en wij sturen wnl Ceciel van der Gift op pad. Straks hebben we de voicemail van Mark Rutte. Mijn eerst Amy Winehouse met Stronger Than Me. Just should be stronger than me You've been here En nou uit 2004 toen ze nog niet aan de drank, de kook en weet ik veel wat allemaal zat. Ze heeft een tijdje in rehab gezeten en ze was er eindelijk weer uit. Klaar voor haar grote comeback tour. Totdat ze weer een terugval kreeg en ze weer haar hele tour heeft moeten afzeggen. Dat was uh, afgelopen week nog gebeurd. Goed, het loopt zo onderhand tegen half vijf. Nog een, een half minuut ongeveer. En dat betekent dat bij ons aangeschoven is in de studio. Kasper Meijer voor het nieuwsminuutje. In Chicago is iedereen ook nog steeds wakker en dat zullen ze nog wel even blijven. Een weerseizoen al daar heeft een tornado-alarm voor de regio afgevaardigd. En er worden op dit moment al allerlei vluchten geannuleerd. En de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, noemt het goed nieuws voor Griekenland en de Europese Unie dat het Griekse parlement de regering steunt. Het neemt een belangrijke onzekerheid weg, zegt Barroso, en het maakt de weg vrij voor meer internationale steun. En tot slot opschudding in Sheffield in Engeland. Een keurige salesmanager moet daar zo voor de rechter verschijnen... omdat hij zijn gevoelens voor een vrouwelijke collega... niet bepaald onder stoelen of banken zat, staal, stak. Hij zat haar achterna op het kantoor, legde haar over de knie... en gaf haar zo een pak voor de billen. De dame in kwestie was hier niet van gediend en ze deed aangifte. En op het politiebureau bleek dat de 41-jarige vrouw... al langer last had van haar baas. Zo moedigde hij haar vaak aan om, ik citeer, aan zijn ballen te zitten... En tot zover het nieuwsminuutje. Bas doet het ook wel eens bij ons in de studio, maar dat vind ik helemaal niet zo erg. <lacht> uh, dankjewel, Kasper Meijer. En je haalt voor ons al het nieuws bij. Tot uh, het volgende uur. Dan wat serieuzere zaken. De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de bezuinigingen op de zorgverzekering. Het zou zomaar kunnen dat de diëtist straks niet meer wordt vergoed. Diëtisten zijn ziedend. Daarom trekken ze vandaag naar Den Haag voor hun heuse manifestatie. Hun missie, dieetadvisering in het pakket houden. Directeur Anja Evers van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten... spreekt deze week de voicemail van premier Rutte in. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets het na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag meneer Rutte. U spreekt met Anja Evers, directeur de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Ik hoop niet dat u mijn bericht afluistert tijdens uw ontbijt, want het zou u wel zwaar op de maag kunnen gaan liggen. Het kabinet moet bezuinigen en heeft besloten het dieetadvies te schrappen uit de basisverzekering. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten. 28.737 patiënten die onze petitie hebben ondertekend en 24 andere organisaties in de zorg vinden deze maatregel kortzichtig, onderdacht en onrechtvaardig. Kortzichtig omdat het een bezuiniging is op korte termijn. Op langere termijn zullen de kosten oplopen. Dieetadvisering vindt plaats als er een medische reden is, zoals suikerziekte, een voedselallergie, ADHD, darmklachten, kanker of ondervoeding. Dieetadvisering is dan geen luxe die, de, die wel in de aanvulling kan. Dieetadvisering is basiszorg en hoort daarom thuis in de basisverzekering. Wij vinden de maatregel ondoordacht... omdat nog niet zo lang geleden die dieetadvisering juist in de basisverzekering is opgenomen. Dieetadvisering zorgt ervoor dat mensen met een ziekte minder of later klachten krijgen... en dan dat duurdere zorg zoals medicijnen en ziekenhuisopnames worden voorkomen... Een goede doorrekening van de kosten zou op zijn plaats zijn. Dit zou leiden tot een ander besluit. En we vinden de maatregel onrechtvaardig. Want welke mensen treft u met deze maatregel? Zijn dat niet weer dezelfde groepen? Mensen met een chronische aandoening, ouderen en wat dacht u van de jeugd? Ze hebben dieetadvies het hardste nodig. Meneer Rutte, ik doe een dringend beroep op u. Deze mensen niet de kaas van het brood te eten... en het besluit om dieetadvisering te schrappen terug te draaien. Ik een prettige dag. Nou, premier Rutte uh, is waarschijnlijk niet op dieet. Want hij was niet aan de lijn te krijgen. En daarom sprak Anja Evers van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zijn volksman in dank. 220 Palestijnse kinderen zitten op dit moment opgesloten. in een, een Israëlische gevangenis. Sommige van hen zijn nog geen 12 jaar oud. Om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnse kinderen. komt internationaal lobbyist Gerard Horton. naar. Amsterdam om te praten over de situatie in Israëlische gevangenissen. Aan de telefoon Israël Glu van Defence for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom houden de Israëliërs 220 Palestijnse kinderen gevangen? Wat hebben zij misdaan? Uh, nou ja, vaak gaat het om kinderen die verdacht worden van steen gooien. Ja, dus wat je op televisie ziet... Die... Maar de, is dat onterecht dan dat ze daarvan zitten? Uh, vaak wel. Vaak gaat het om collectieve straffen. Vaak zijn er geen... Individuele verdenkingen. Um, het Israëlische leger um, gaat er dan vanuit dat stenen gooiende kinderen uit een naburig dorp komen. Een lijst van verdachten wordt gemaakt. Op basis van leeftijd, eerdere arrestaties. Ja. ja. Oh ja, ik dacht dat u nog verder ging. Um, <laughs> maar dat zijn dan dus kinderen die misschien alleen maar in de buurt waren van uh, mensen die stenen aan het gooien waren. Maar u heeft daar principiële bezwaren tegen. Um, ja. Uh, vertel eens. Het gaat met name uh, om die eerste 48 uur. In de eerste, uh, nadat er een, een verdenking is, nadat in zo'n straat, uh, nadat zo'n straat of zo'n uh, dorp is uh, uh, uitgesingeld, uh, betreden gewapende militairen het dorp en arresteren ze de kinderen, uh, bindt ze vast, blinddoekt ze en neemt ze met ondervraging. Het gaat vaak op een hele pijnlijke manier, op een agressieve manier. Vaak weten de ouders vervolgens niet waar het kind is. Uh, veel van de kinderen worden ondervraagd op politiestations... in de nederzettingen waar uh, Palestijnse ouders dus niet mogen komen. De kinderen worden dan urenlang pijnlijk geboeid, ondervraagd... Uh, hebben geen advocaat en geen ouder bij de ondervraging. Uh, het, he het hele uh, proces gaat gepaard met uh, geweld, bedreiging en vernedering. Maar dat zijn serieuze schendingen. Zeker. Uh. Uh, nou ja, het gaat erom dat die kinderen bekennen... Uh, en te dwingen tot een bekentenis. En uh, de verklaringen worden vaak in het Hebraeëls opgesteld. Een taal die dus de kinderen niet machtig zijn. Uh, ons pleidooi als Defense for Children uh, is dat in die eerste 48 uur er een advocaat bij uh, zou moeten zijn. Dat de ouders erbij mogen zijn. Uh, en dat de kinderen niet uh, op uh, een is Israëlische detentiecentra en de nederzettingen uh, gevangen worden gehouden omdat dat bevallig familiebezoek praktisch onmogelijk maakt. Wat kunt u eigenlijk aan doen als Defence for Children? Wat wij doen is vooral verslag leggen. Wij doen onderzoek naar de kinderrechtenverschillingen. leggen de getuigenissen van de kinderen vast. We rapporteren, publiceren de resultaten. We monitoren de situatie van Palestijnse kindgevangenen... aan de hand van het kinderrechtenverdrag. En, nou ja, inmiddels gaat het om honderden getuigenissen... We kunnen helaas de kinderen niet uit de gevangenis halen. Uh, maar wel voor zorgen dat de kinderen juridische ondersteuning krijgen. Ja, en vandaag uh, spreekt uh, Gerard Horton dus over het gevangenschap van die 220 kinderen in Amsterdam. Ja. Uh, morgen in Den Haag. Um, en u blijft er ook aandacht voor vragen met Defense for Children. Vanavond in Korea nog, in Amsterdam. Ja, ook in Amsterdam. Goed, dank in ieder geval. Ese Sabaku. Ja, het is... Het is vandaag woensdag, dat is de dag waarop de tijdschriften uitkomen. En bas en ik hebben de twee belangrijke tijdschriften... Vrij Nederland de Revue alvast voor u doorgenomen. Op de cover van de nieuwe revue een rug vol tatoeages. Het proces tegen de tattoo killers is begonnen. De drie mannen met opvallend grote tatoeages op hun rug... leken een zekere veroordeling tegemoet te gaan. Maar dat staat nu op losse schroeven. Het OM blijkt pijnlijke fouten gemaakt te hebben. Ja, Het openbaar ministerie heeft delen van het dossier zwart gemaakt... Naar eigen zeggen was, was dat om de veiligheid van de getuigen te garanderen. Maar door een beetje creatief computerwerk hebben de advocaten van de tattookillers pijnlijke en tegenstrijdige verklaringen boven water weten te halen. Ook zou het OM een van de cliënten verteld hebben dat zijn advocaat hem niet meer bij wilde staan. De rechtbank heeft inmiddels besloten de zaak een half jaar uit te stellen. Nieuwe Revue was benieuwd hoe het voelt om een dier te slachten. Een zenuwachtige verslaggever toog naar een slager in Maarsen... om voor het eerst in zijn leven zelf een koe te slachten. Onder begeleiding van de slager mocht hij zo'n beetje alle slacht slachthandelingen verrichten. Met als doel bewuster omgaan met eten. En de verslaggever heeft zijn lesje geleerd. De kiloknallers, die laat hij voorlopig liggen. En trouwens in het volgende uur gaan we het uitbreid hebben over het ritueel slachten. Hij verkocht 20 miljoen platen, reisde de hele wereld over en wordt binnenkort 40. Ray Sleigaard, u kent hem nog wel van Toon Unlimited. Rovili sprak met hem over zijn verleden, maar ook over zijn tweede comeback. Ray vertelt dat hij dikke maatjes met Robbie Williams was. Want, zoals hij zegt, die hield ook wel van een feestje. Zijn tweede comeback zit er nu aan te komen. Toon Unlimited zwangpartner Anita is bijna genezen van borstkanker. Kortom, Ray heeft grootste plannen voor zijn toekomst... En van één ding is hij overtuigd. Zijn leven is nog niet eens op de helft. Hij wil minimaal 85 jaar oud worden. Ja, en dan Vrij Nederland. Die hebben een interview gedaan met AFT van der Heide. Zijn zoon werd ruim een jaar geleden aangereden in het centrum van Amsterdam... en overleefde dat uiteindelijk niet. Precies nu, een jaar later, komt Tonio een requiemerman uit. In Vrij Nederland vertelt Van der Heide hoe hij zijn laatste jaar heeft doorgemaakt... en wat de dood van zijn zoon met hem heeft gedaan. Voor hem was het vanzelfsprekend om over zijn zoon te schrijven. Ik bleef als vanzelf over Tonio schrijven. Het doel van een te voltooien boek kwam pas later in zicht, zo zegt hij. En Nederlandse wielrenners eindigen steeds vaker in de top. Volgens VN is daarmee het wielrennen weer populair in ons land. Ook het strenge antidopingbeleid zou het wielrennen goed doen. We kunnen ons profileren als clean riders. Het is trouwens maar de vraag of Geesink, Mollema of Kruiswijk ook echt kans maken op een overwinning in een grote ronde. Al dus Vrij Nederland. En tot zover de tijdschriften van vandaag. Tien over half vier, u luistert naar Nu Wakker Nederland op Radio 1. Straks gaan we het hebben over het Nederlands taalonderwijs. Is daar niet iets aan te verbeteren? Maar eerst Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder met You are the sunshine of my life. Voor al die bijzondere mensen, iedereen heeft wel zo iemand in het leven... en zo had Stevie dat ook. Aus bei Midnacht, site side von Zoo. kent u dat nog? Naamvallen in Duits? Het wordt er op de middelbare school vanaf dag 1 ingestampt. Het Duitsland Instituut vraagt zich na nou, onderzoek nu af... of dat wel de juiste manier is om goed Duits te leren. Vanmiddag komen docenten van lerarenopleidingen Duits bij elkaar... om hierover te praten en wij blikken alvast vooruit. Charlotte Boersema van het Duitsland Instituut, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Iedereen moet die rijtjes stampen bij Duits. Wat is er nou zo slecht aan? Nou, ik moet meteen één beeld wel corrigeren. Het is niet meer zo dat als je het moment van de klas binnenkomt... dat je dan direct uh, begint met middagbij. Gelukkig niet. Ik denk dat veel leerlingen dan uh, zullen afhaken. Um, er is veel al ontwikkeld in het uh, onderwijsveld wat dat betreft. Maar om een, uh, een Duits alleen maar aan, uh, aan de grammatica op te willen hangen... dat uh, zou natuurlijk helemaal niet meer mogen... En je moet er wel zorgen dat de beeldvorming over dat vak aangepast wordt. Want het eerste wat u ons vertelt is. Uh, hoe zit het met de middagbaim? En uh, daar is nog heel veel aan te doen volgens mij. Ja, want het is toch eigenlijk voor iedereen wel het eerste waar ze aan denken bij Duitse les? Ja. Die rijtjes leren, die vreselijke naamvallen. vallen. Ja, ja, ja, en daarbij dan ook de associatie dat het zo'n moeilijke taal is. Um, en dat uh, is eigenlijk ook wel te bedenken dat het misschien een hele gestructureerde taal is... waardoor het heel veel handvatten biedt. En het onderzoek dat wij uh, uitgevoerd hebben begin dit jaar... Um, laat zien dat leerlingen het eigenlijk helemaal niet zo'n hele moeilijke taal vinden. Um, je ziet ook dat de leerlingen die zeggen het is moeilijk of het is makkelijk... dat dat ongeveer evenveel mensen zijn. Dat zijn maar 24, 34 procent van uh, de gehankerteerden. Dus bij de leerlingen zie je dat die nuance er wel is... Maar nu de rest van Nederland nog. <laughs> dus uh, dat is in ieder geval een punt wat, uh, wat erg belangrijk voor Rins is. Dus leerlingen denken erg... positiever over de Duitse les dan de rest van Nederland? Nou ja, dat zou ik eigenlijk wel willen concluderen. In, omdat alle interviewers die ik de afgelopen maanden gegeven heb... naar aanleiding van onder, onderzoek... is dat alle uh, interviewers ons op die manier benaderen en bevragen. Terwijl wij eigenlijk uh, onder die uh, ja, bijna 1100 leerlingen die wij gevraagd hebben... dat niet als enige of... Um, ...belangrijkste pijnpunt naar voren is gekomen. Maar dan, dus, dan is het een of... probleem dat zichzelf in de loop van de tijd op gaat lossen. Uh, nou, wie weet. Maar het probleem is vooral op dit moment eigenlijk moet ik zeggen... ...dat het vak uh, niet heel veel gekozen meer wordt in de bovenbouw van de scholen. En dat vervolgens uh, te weinig leerlingen, zou je kunnen zeggen... Um, het gaan studeren op de universiteit. Dat zijn er heel weinig momenteel. Ja. En dat in totaal ook te weinig uh, nieuwe docenten worden opgeleid momenteel. Er komt een uh, grote vergrijzingsslag aan natuurlijk. En wat je ziet is dat in de opleidingen voor andere vakken of andere beroepen... Uh, scholieren en studenten te weinig met Duits te maken krijgen. Te weinig Duits trainen. Uh, op sommige mbo-opleidingen wordt het zelfs niet eens meer gegeven waar je nee. het wel zou verwachten. Uh, dat zijn natuurlijk wel echte problemen. Wat denkt u dat er vermoedelijk vanaf vanmiddag uh, gewijzigd wordt? Of wat u vandaag echt gaat bespreken qua wijzigingen? Um, ik denk dat op de, met de opleidingen die uh, de docenten dus trainen en uh, hopelijk uh, met heel veel vaardigheden en enthousiasme het veld in weten te sturen uiteindelijk. Dat we daar een, een aantal zaken uh, ja, vast kunnen leggen. Uh, en één daarvan is dus kijken of het toch gaat lukken om Duits weer terug te krijgen in het, uh, in, ja, in de, in het kerncurriculum van de scholen. Op dit moment is uh, Duits niet uh, vastgelegd als een verplicht onderdeel binnen het uh, kerncurriculum. Ja, dat is gewoon een basispakket. Het ja, precies. Dat is ja. eigenlijk het basisverhaal wat je mee moet krijgen. Uh, scholen hebben op dit moment vrij veel ruimte om de moderne vreemde talen, los van het Engels, uh, zo in te vullen en zo um, te positioneren. En het gevaar dreigt dat zeker ook met de vergrijzingsslag. Uh, die er straks gemaakt wordt, dat op ja. sommige scholen Duitsers echt in de verdrukking gaat komen uh, in het aanbod. En daar denk ik dat we uh, goede afspraak moeten maken om, om dat op scholen niet te laten gebeuren. Nee. En daarbij natuurlijk ook de toekomstige docenten ontzettend goed blijven uh, trainen en ook een soort ja, levenslang leren aan te bieden, Precies. omdat ze het waarschijnlijk nog drukker gaan krijgen. Nou, vanmiddag, <laughs> vanmiddag gaat er dus over gesproken worden, over de toekomst ja. van het vak Duits. Charlotte <kijf> Broersema van het Duitsland Instituut, dankjewel. Oh, Oké, okay. graag gedaan. Dag. Duinen die overhoop worden gehaald, flinke landbouwschade en een gevaar voor het verkeer bovendien. Dat zijn de damherten aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de Ooststad ligt, dan worden de beesten afgeschoten. En vandaag wordt erover gesproken in de Amsterdamse gemeenteraad. De Partij voor de Dieren Aldaar zal fel van leer gaan trekken tegen de plannen van het college. Aan de telefoonfractie voorzitter Jonas van Lammeren. Goedemorgen meneer van Lammeren. Goedemorgen. De damherten zorgen onbewust voor veel overlast. Daar moet toch wat tegen gedaan worden. Uh, dat klopt, daar moet zeker wat tegen gedaan worden. Uh, yeah. En de provincies Noord en Zuid-Holland komen met dit plan dus afschieten? Um, ja, dat klopt. Uh, er, is een, er is een door de CDA, uh, de heer Bond, uh, opgesteld dat, uh, dat JAG de enige oplossing zou zijn... En uh, we, we hebben inmiddels aangetoond en daar krijgen we ook al brede steun van binnen de gemeenteraad dat dat uh, helemaal niet zo is en dat het uh, plaatsen van hekken veel effectiever is. Ja, dat is uw oplossing. En niet afschieten, maar hekken eromheen. Ja, ja, wat er aan de hand is, je hebt daar een uh, de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Uh, een gebied van uh, wat is het, uh, ongeveer 8, uh, 3400 hectare. Hè. Dat is een flink gebied, daar wordt het water gewonnen van Amsterdam, dat weten heel veel mensen niet. Uh -huh. um, en daar leeft de grootste uh, uh, damhertpopulatie van West-Europa. Hoeveel ho damherten gaat het? Het uh, uh, zijn er uh, 1400. 1400. En uh, hartstikke mooi gebied, er komen een miljoen bezoekers per jaar, hè, heel veel toeristen ook, uh, uh, voor een wandeling uh, te recreëren. Uh, en uh, dit, dit speelt al een, een jaartje of uh, zeven. Uh, en, uh, en wat, dit, dit, deze, deze hele discussie is helemaal niet nieuw. Maar wat er gebeurt, is er gebeuren ongelukken. Uh, uh, Auto-ongelukken. En, uh, en damhetten richt ook schade aan, aan tuin aan. Hè. Je kan je voorstellen als je daar een groep uh, damhetten in je tuin hebt, dat dat wat schade oplevert. Ja. Uh, zeven jaar geleden is eigenlijk al gezegd van joh, laten we de hekken plaatsen, want uh, dat is gewoon een effectief middel. Maar nou, daar zijn ze aan begonnen, alleen die hekken zijn nooit afgebouwd. Nee. Maar nou, nou kom ik uit de buurt van de Veluwe, althans daar woon ik. Um, ja. Kijk, wij zijn wel wat, uh, wat wilde dieren gewend, maar het zijn niet de kleinste herten ter wereld. Het zijn toch flinke beesten. Past, ja. dat, past dat wel in Amsterdam? Is dat nou een ja, beetje een rare is plek? <laughs> Ze staan in de waterleiding duin. Laten we. Ik bedoel, dat zijn echt ja, de nee, snap ik dus. niet in het centrum. Maar nee, ze zijn wel ja. in de buurt van, van toch een grote stad. Nee, nee, nee. daar ligt echt nog bloemendaal tussen. Het ligt echt aan zee. Uh, het, is, het is namelijk wel, het is eigendom van de gemeente Amsterdam. Maar het is niet het grondgebied van de gemeente Amsterdam. Dat is een beetje verwarrend. Maar het, het, het is echt een groot natuurgebied. Er is gewoon 3400 hectare bos in de duin En uh, wat uiteindelijk blijkt, is er gebeuren ongelukken. Maar er is een nog een gebied, uh, de Kemmerland. dat is ook een natuurgebied. Uh, daar wordt wel gejaagd en er gebeuren net zoveel ongelukken. En uh, waar wij bang voor zijn, is, en uh, daar heeft BMW wel voor gekozen... onder druk van de jagerslobby, want dat, dat is er gewoon aan de gang... is dat wij kiezen voor afschot, terwijl dat al lang is aangetoond... dat dat helemaal niet de verkeersveiligheid uh, uh, verbetert. En wat er dus kan gaan gebeuren, is dat ze voor afschot gaan kiezen... Uh, vervolgens stoppen met het bouwen van de hekken. En we dus eigenlijk een hele onveilige situatie hebben. Als je uh, nee. in, woont bij de Veluwe. Vergele uh, vergelijk. Tijdens het jachtseizoen gebeuren daar twee tot drie keer zoveel ongelukken. dan uh, tijdens het niet-jachtseizoen. Het heeft gewoon mee te maken dat die dieren niet helemaal gek zijn. Nee, en gewoon gaan wegrennen. op de vlucht. Ja, ja die gaan Goed. op de vlucht en die rennen de straat op. Een hek erom, het is duidelijk. Uh, vandaag wordt er over gesproken in de Amsterdamse gemeenteraad... om de damherten in de Amsterdamse waterleiding duinen af te laten schieten. Dank u wel in ieder geval, uh, Jonas van Lammeren van de Amsterdamse Partij voor de Dieren. Het is tien voor vijf, u luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. En misschien zit u op dit moment met een kop koffie, of een espresso, een cappuccino, distretto. Een macchiato, al dan niet met latte, of een vlugge senseo. Aan keuze is er bij koffie geen gebrek. De beste koffie-express uit de hele wereld reizen vandaag af naar Maastricht. Want daar wordt het World of Coffee Event 2011 gehouden. Voor de lekkerste koffie of het best gedecoreerde bakkie pleur moet u vandaag dus in Limburg zijn. Op de beurs is de laatste trend op koffiegebied te bewonderen. En slecht nieuws voor liefhebbers van een doodgewoon kopje filterkoffie. Uw troost is hopeloos uit de mode. Amaritimus van het World Coffee Event, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou mis met die uh, gewone huistuin- en keukenfilterkoffie? Nou, zo. Dat was nou net het punt waar ik het eigenlijk niet mee eens was. Want dat ouderwetse bakje filterkoffie is eigenlijk de laatste trend in dit moment. Ik dacht dat dat slow was. En slow koffie is filterkoffie. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Het gaat om. Uh, espresso is de sneller blijven. iedereen kent dat. Binnen 25 seconden heb je een heerlijk bakje vol met smaakstoffen. Maar juist die filterkoffie, zelfs het langzame opgieten, het heeft 5 minuten nodig. Dat is uh, slow koffie en ja. filter koffie. Wat legt u eens uit hoe slow koffie precies gemaakt wordt? Het is niet helemaal hetzelfde als zo'n apparaat wat uh, thuis bij veel mensen in de keuken staat. Nee, nee. Slow koffie gebeuren is eigenlijk meer terug naar, uh, naar vroeger het, uh, het handmatig opgieten. We hebben daar hele mooie filters voor die tegenwoordig voor het grootste deel uit Japan komen met speciale vormtjes aan de binnenkant. Zodat de koffie het weg die het water door de koffie zoekt. Mooie langzame weg kiest en zo de mooiste smaakstoffen mee naar beneden neemt. Ja, dus er is echt gewoon een kannetje met een bakje erop en daar gaat dan de koffie in en daar gooi je water overheen. Ja, maar dat, dat, daar worden dan weer heel veel mensen heel erg enthousiast van dat je dat wel op de juiste manier opgiet enzovoort. Juiste temperaturen, maar we hebben heel veel dingen die eigenlijk uh, voor iedereen gewoon heel makkelijk haalbaar zijn en waardoor je gewoon een hele goede kwaliteit als je koffie haalt. Nou. Ja. Weet je waar ik me zo zorgen over maak? Het zijn al die coffee to go's op iedere hoek van de straat tegenwoordig. De liefde voor de koffie is totaal verdwenen. Bent u daarmee eens? Ja, absoluut. Die, die coffee to go is, is vaak de, de grote hoeveelheden Amerikaanse. Een beetje op Amerikaanse stijl. En dat uh, zijn nou eigenlijk de dingen die wij liever niet zien. Wij zien een graag een hoge kwaliteit koffie. Dat, uh, dit uh, festijn gaat om specialty koffie. Dus hoge kwaliteit en niet dat, dat sneller. We willen richting de liefde voor, uh, voor het vak en terug naar mooie koffies. En in de juiste hoeveelheden, dus dat je ook de juiste stoffen eruit haalt. Dus alles precies en... in balans zoals dat eigenlijk zou moeten volgens de koffiezetters. Ja, absoluut. Ja. En dan niet en doet dan u een dan ook met die... siroopje aan toevoegen om alsnog die smaak te krijgen bah. die je wilt. Nee, dat is vals spelen. En doet u dan ook met van die vormpjes in het schuim? Hoort dat er ook ja. bij? Ja, Latte Art is uh, een van onze kampioenschappen die vandaag begint. En uh, vandaag hebben ze de Art Bar. En dat betekent dat ze tien minuten hebben om de mooiste vorm te kunnen maken... die ze zich maar voor kunnen stellen. En daar verwachten we heel veel creatieve dingen uit. Dat uh, is geen jurypij aanwezig. Nee, en dat alles vandaag, uh, vanaf vandaag in Maastricht... Dat, dat op... is vandaag. Vanaf morgen hebben we wel weer juryleden voor de Latte Art. Maar vanaf vandaag... Uh, ja. Dat je hele mooie dingen zien. Het World of Coffee event in Maastricht. Dank u wel, Annemarie Tiemers van de organisatie. Graag gedaan. Van koffie gaan we door naar aardbeien. En dan wel met slagroom. En witte outfits. Veel regen. Ja, we hebben het over het tennis toernooi op Wimbledon. En dat is inmiddels alweer begonnen. Vandaag is het dag drie van het Engelse gras toernooi. En wij blikken vast vooruit met tenniskenner Franklin Stoker. Goedemorgen, Franklin. Hoi, goedemorgen. Vorig jaar stonden John Isner en Nicola Maho 18 uur op de baan de langste wedstrijd ooit. Gisteren moesten ze opnieuw tegen elkaar. Is die wedstrijd al afgelopen op dit vroege tijdstip? Ja, inmiddels uh, hebben de heren het een stuk uh, korter uh, gemaakt. Uh, wel geteld uh, twee uur en, uh, en drie minuten. En uh, ja, John Isner was uh, dit keer uh, de betere. Weliswaar uh, er waren er opnieuw uh, twee tiebreaks er tussen. Maar uh, nee, het werd niet zo'n historische wedstrijd uh, zoals vorig jaar. Goed, dat was de dag van gisteren. Wat staat er vandaag allemaal op het programma? Vandaag uh, eigenlijk ja, wel diverse interessante partijen. Zalfel Nadal komt in actie, Andy Murray komt in actie en Andy uh, Roddick. Dus allemaal eigenlijk uh, ja, titelkandidaten die we aan het werk gaan zien bij de mannen. En bij de vrouw Venus uh, Williams uh, onder andere. Ze is uh, net teruggekeerd uh, natuurlijk in het circuit, de voor haar entree, uh, in Eastbourne. En natuurlijk onze eigen Robin Haasen... die uh, zijn tweede ronde partij gaat spelen tegen Verdasco. Het, uh, ja, het is een lastige speler. Um, hij, uh, hij heeft al drie keer uh, de vierde ronde gehaald op Wimbledon. Uh, maar Robin uh, is zelf ook uh, uitstekend in vorm. Uh, speelde gisteren een uh, goede partij tegen de Spanjaard uh, Pereriba. Won in straight sets. Uh, sloeg 25 aces. Uh, yeah, was tevreden na zijn partij. Uh, yeah, heeft vertrouwen. En Verdasco uh, ja, uh, speelde een vrij lange partij... Uh, ook uh, gisteren, tegen de tsjech uh, radex Stepenek. Uh, die duurde liefst vier uur en Haase deed maar de anderhalf uur de partij. Dus dat kan misschien ook wel een, een verschil maken. Wimbledon is toch altijd bijna een heilig moment in de tenniswereld. Vandaag is dag drie. Hebben de Nederlanders al iets gepresteerd? Verder, uh, ja, uh, Hazen dus, uh, is eigenlijk als enige Nederlander uh, door naar de tweede ronde. En uh, we hebben verder in het heren toernooi ook Igor Seisling gezien. Die uh, sloeg zich wel knap door de kwalificaties, won drie wedstrijden... Maar hij uh, was uh, ja, behoorlijk onder de indruk uh, van alle uh, omstandigheden in zijn uh, ja, debuut, zou ik zeggen, zijn Grand debuut. Uh, hij stond onder andere uh, op zijn, in zijn partij, uh, ja, keek die, uh, zei hij letterlijk dat hij tegen het centekort aankeek en uh, hoorde ook echt die geluiden van het centekort. Dus hij was, ja, wat ik zeg, behoorlijk onder de indruk. En, uh, zijn toernooi zit er inmiddels op. Uh, en bij de dames hebben Orange Rus en Michele Kreitjeck nog in het kwalificatietoernooi gezien. Maar voor hun was dat avontuur ook snel voorbij. Dus uh, ja, we, mo we moeten het nu in het uh, enkelspel van Robin Haas hebben. Het toernooi is nu twee dagen uh, onderweg. Wat, wat valt ja. jou op? Wat is het niveau dit jaar? Ja, tot nu toe eigenlijk uh, ja. nog niet heel veel opvallende dingen. Uh, bij de heren ja, zijn eigenlijk uh, de, de, de favorieten. Nadal, Djokovic, Federer, Murray zijn eigenlijk... Uh, vrij gemakkelijk uh, aan het toernooi begonnen. Murray was de enige die een set afstond. Maar uh, ja, die stelde daar dan weer tegenover dat hij de derde en vierde set met uh, 6-0 won. Dus heel veel uh, kunnen we er nog niet over zeggen. Uh, allemaal zijn ze wel goed in vorm. Um, ja, Federer is toch eigenlijk wel um, licht de, de, de grote favoriet. Als je er toch eentje moet uitkiezen. Um, vooral door zijn partij tegen Djokovic of Roland Gross maakt hij toch veel indruk. ja. Dus, uh, ja. Uh, het geld staat... Uh, dat, uh, de, de, de weddenschappen worden vooral op momenteel gezet. En met de dames, vorige week gaf je bij ons aan dat uh, de williams sisters weer terug zijn. Dus er is weer iets van spanning in het toernooi. Denk je dat een van de beide dames uh, kans maakt? Ja, absoluut. Uh, ja, voor het aanzien van het toernooi uh, is het natuurlijk goed dat ze er weer bij zijn. Uh ik vond uh, vooral uh, indrukwekkend uh, hoe Serena uh, speelde. Ze, ze won haar eerste ronde weliswaar. Uh, Je ja, had ze daar drie sets voor nodig tegen de Franse Aravana Száj. Maar na afloop uh, was ze heel emotioneel uh, door haar overwinning, omdat ze gewoon ja ze is lang uitgeweest, ze speelde ja ze is titelverdedigster en Wimbledon speelde ze haar, echt haar laatste partij uh, vorig jaar. Ze uh, Speelde weliswaar twee wedstrijden in Eastbourne vorige week, uh, maar het feit dat ze weer terug is op Wimbledon, haar, tit haar titel kan verdedigen. Uh, ja, en ze heeft natuurlijk haar blessures gehad. Ze zelfs ook een, was van een longembolie gehad. Ze zelfs heel eventjes werd voor haar leven gevreesd. Dus dat maakt behoorlijk veel indruk na haar uh, eerste ronde, overwinning zou ik maar zeggen. En uh, ja, ze moest zelfs even een traantje wegpinken voor de Kamer. En, maar het is goed om haar ja, weer terug te zien. En ik denk dat ze ook meteen uh, weer voor de titel kan gaan. Want ja. Ja, we hebben ook met Kleids in het verleden gezien, uh, die zomaar uit het niets de US Open won in ja, de dames-tennissen kan alles uh, tegenwoordig. Ja, en de Williams-zusters zijn natuurlijk ook lekker theatraal. Vandaag was dus de derde dag op Wimbledon met onze eigen held Robin Hazen op de baan. Dankjewel, tenniskenner Franklin Stoker, voor de vooruitblik. Het loopt zo langzaamaan tegen vijf uur. Dat betekent dat we straks naar het nieuws gaan luisteren. Maar straks hebben we natuurlijk ook weer terug met de nieuwe uur van Niel wakker Nederland. Met daarin allerlei onderwerpen. Maar we gaan ook uitgebreid aandacht besteden uh, aan uh, het grote debat van morgen... Onverdoofd ritueel slachten. Bent u voor of tegen? Er zijn allerlei politieke partijen die niet eens weten wat ze precies willen. Maar we hebben twee heren in de studio die precies weten wat zij willen. Twee jongeren die de Joodse jongeren in Nederland vertegenwoordigen. Dat straks, zo meteen na vijf uur. Naar het nieuws. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.